Dit was het NWS ZFM. Verkeersupdate. Dit is erwin de Hart van de ANWB viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 12 kilometer tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Door een kapotte auto op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en knooppunt Koenplein 7 kilometer file. Op de A9 alkmaar Amsterveen, tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp 5 kilometer file. Een half uur vertraging in de file nog op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en afrit 7 kilometer. Is daar een vrachtwagen in de sloot gereden. Op de A208 Haarlem richting Velsen tussen Zandpoort en de a 22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 understand. You were waiting as I told you. Zandvoort op zondag, nogmaals een goeiemiddag Nou, de radio aan, hè, want er gaat nog heel wat aankomen, ook in uh, dit uur bij CFM, waaronder de volgende onderwerpen. Uiteraard uh, rond de klok uh, van uh, half vier de reguliere evenementenagenda, dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer de, de, de komende dagen genoeg te doen in en rondom Zandvoort en deze evenementen verdienen nu aandacht. Maar ik moet je toch even het uh, weer tegenspreken. Want het eerste uur zei je van dat die korter dan zei ik dat die zou worden. Hè? Ja. Deze wordt wel korter. Maar in het uh, tweede half uur van dit programma heb ik ook alvast de evenementenagenda van de, de data van de muziekfestivals in Zandvoort in 2016. Oké. Okay. Dus die tussen half vier en uh, uh, vier uur zal ik u die data ook alvast even geven. Dus half vier de reguliere evenementenagenda. Na, en na de muziek daarna de muziekfestival data. Uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort, het komende uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar je lokale zender. ZFM. Ja, Sonnetje is inmiddels weg, hè. Dus. Ja. Uh, gewoon lekker binnenzitten en naar de radio luisteren. Zandvoort, een hele goede middag. We hebben nog heel veel lekkere muziek die eraan gaat komen. Dus, reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio. ZFM met nu Kygo. Here is here for you. We'll be passing by. And they'll be wasting time, just waiting for no And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust. Cause we'll Ja, de volgende plaat die we gaan draaien, Albert dat is wel een hele speciale hoor. Als je goed luistert naar die plaat, kom ik er ook nog hier voor. Moet je maar goed luisteren. Daniel Loos en Baat bij muziek. De ene heeft baat bij een barrel of twee. de andere heeft baat bij mooi weer. Maar één ding is bij elk mens gelijk. bij allemaal baat bij muziek. Of met een orkest, muziek van de toekomst, muziek die is west. Gereformeerd, communist, rooms-katholiek, wem allemaal baat bij muziek. Muziek voor soldaten op weg naar het front, muziek u de hemel, muziek u de grond, alleen of samen als stadion publiek. We hebben allemaal baard bij muziek. De ene heeft baard bij zonne en rust, de ander zweert bij een bord soep. Maar één ding is bij elk mens gelijk. we allemaal baard bij muziek. Zelf maakt of massa spul uit een fabriek We hebben allemaal baat bij muziek Gesang voor Boeddha of God Voor Allah of voor Piet Jansnod Nonchalant, religieus of bloedfanatiek We hebben allemaal baat bij muziek In dochters neer, als dagelijks brood klinkt altijd wel wat. Elk mens is uniek, maar wij allemaal baat bij muziek. We lachen en wiezen, moet je hun niet eens zien. Verschil is de Ha, <laughs> Hij is lekker, hè? De nieuwe single van Daniel Lowe, en je bij muziek. Maar ik wist niet ja. dat jij Boer Harms was. Ja. Ben je boer? Hoorde je dat? Ja, je Boer Harms. De muziek van Boer Harms. Harms. <laughs> ik <laughs> ben Boer Harms en ik kom u het Drinten. <laughs> <Ja>, Drenthe. <laughs> ja, Drenthe, ook goed. <laughs> Oké. Okay, um, ja. ja. ons. Ja, die gaan, ja. Ja, gaan nou, misschien uh, jaar rond allemaal. Nou ja, dat, zoals je dat artikel op een gegeven moment... Uh, luisteraars u ook, uh, uh, las... dan denk je van, nou, oh, dat wordt uh, druk uh, op het strand uh, in februari... Maar alle strandpaviljoens het jaar rond, dat is geen uitgemaakte zaak. Want twee weken geleden werd bekend dat minister Melanie Schulz van Hagen, VVD... van infrastructuur en milieu van plan is om de restricties die gelden... voor permanente bebouwing op het strand en de zeewering weg te nemen. De minister wil daarmee de toeristische economie stimuleren. Deze regulering echter is niet een taak van enkel de Rijksoverheid. Ook de provincies en de lokale overheden hebben een vinger in de pap. Dat blijkt uit de antwoorden op het vragen van de Zandvoortse krant aan de gemeente Zandvoort. De gemeente, die overvallen werd door de berichtgeving hierover, heeft nu gereageerd. Bebouwing en gebruik van het Zandvoortse strand is niet alleen een zaak van de Rijksoverheid. Ook de gemeente en de provincie hebben daarin een wettelijke taak en bevoegdheid. Zo kent het huidige bestemmingsplan Strand en Duin een expliciete beperking op het aantal jaar rond paviljoens tot maximaal vijf. Het is aan de gemeenteraad van Zandvoort om te beoordelen of het wenselijk is om daarin op, ter op termijn verandering aan te brengen. Al dus de gemeentelijke woordvoerder. Dus dat wordt nog vervolgd. Maar oké, okay, dat is dus nog helemaal niet rond. Toen we dat bericht kregen, denk ik, van ja, ja ze gaan allemaal jaar rond. Klopt, dat gaat ook. gewoon gebeuren. Een volgebouwd strand hier in Zandvoort. Maar we het voorlopig bij eh, vijf vaste of hier in Sofort. Ik denk dat het wel een goede zaak is trouwens. Hier is Hans Poets, de Sky on Fire. En die steken we in een nieuw jasje. En dan is dit het resultaat van Jordi Sigala en de Easy Love. Daarvoor trouwens ook een klassieke. De ziel van de Heads and Poets. Sky on Fire. Jawel, nou de nieuwjaarsreceptie aankomende vrijdag. Maar we hebben ook een nieuwjaarsconcert wat eraan gaat komen. Ja, en dat is het tweede lustrum alweer van het nieuwjaarsconcert. Het gratis toegankelijke nieuwjaarsconcert bleef met de editie van 2016 het tweede lustrum. Tien jaar geleden was er min of meer een experiment. Nu is het niet meer weg te denken van de Zandvoortse agenda. Stevast trekt het concert de een volle Agatha-kerk... Waar, uh, waar het op nu weer op 10 januari aanstaande georganiseerd zal gaan worden. Dit jaar staan er weer een groot aantal Zandvoortse koren en artiesten op de agenda. Het Zandvoorts mannenkoor, het Zandvoorts vrouwenkoor... de beachpop singers, muziekschool New Wave... New Harlem Brothers, Giselle Mansvelder en Maaike Prins... en Nadia en Leen en Timothy Todé hebben hun medewerking toegezegd. De muzikale begeleiding van de middag is in handen... van de ervaren pianist Theo Wijnen... en de voorzitter van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort. Irene de Jager zal het geheel presenteren. Het concert is niet te organiseren zonder een aantal grote sponsoren. Naast de gemeente Zandvoort zijn ook Kaashuis Tromp... de Zandvoortse Apotheek, Griek Cuisine Friexofenia... Beachim en autobedrijf Zandvoort sponsoren van het nieuwjaarsconcert. Het gratis toegankelijke concert is op zondag 10 januari in de Agatha-kerk... en begint om 3 uur en de kerk gaat om half drie open. Mocht u nou helaas verhinderd zijn... Ja, daar hebben we wat voor. daarheen te gaan, wat is dan de oplossing, Rob? Gewoon luisteren naar CFM, want wij zien hem live uit. Helemaal goed. Wij zijn dus uw lokale zender CFM, wij maken plaats vanaf drie uur... voor het uiteraard het prachtige nieuwjaarsconcert. Het tweede lust alweer daarvan. Want van 2 tot drie hebben wij gewoon uitzending. En dan schakelen we live over naar de Agatha Kerk. Om ook de thuisblijvers integraal uh, te kunnen laten genieten van dit prachtige nieuwjaarsconcert. Dus aankomende zondag 3 uur het nieuwjaarsconcert. Blah was Robert Holmes en him bij CFM op de zondagmiddag. Nou, nog zo'n klassieker en dan gaan we naar de evenementagenda. Agenda. Maar eerst is Ten Sharp. Hier is You.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 zijn dat mijn microfoon even niet open stond, uh, Albert-Jan. Nee, dat klopt, want we ja. zaten gezellig mee te zingen. Lekker mee te zingen. Helemaal goed. Wil je het zien trouwens, hoe wij aan het meezingen zijn en dergelijke, <laughs> en wat we hier allemaal aan het doen zijn aan de tolweg uh, 10A? Kijk dan gewoon even op www.zfm-live.nl. Het is drie over half vier, de middag, en dan komt er weer aan. Weer een hele stapel voor Albert-Jan, dus... Goed, gaan we. Pen en papier bij de hand. En nogmaals, na deze evenementenagenda... laat u de pen even en papier even liggen. Want straks krijgt u het overzicht van de muziekfestivals in Zandvoort in 2016. En dan kunt u daar vast met de vakantieplanning rekening mee houden. Goed, nou vandaag zoals gezegd... de laatste dag van de ijsbaan op het Raadhuisplein. Het was weer een geweldig feest... Met gisteren natuurlijk de Disco on Ice. En onze collega Thomas heeft ook nog een uur voor de jeugd de disco gedraaid. Dus dat was weer een perfecte mooie avond op de ijsbaan. Dus vandaag voor het laatst de ijsbaan in het centrum. Geweldig initiatief. En er, werd natuurlijk, er wordt de hele dag nog gesurfd. En dan hebben we het over de Defrost Almugar New Year's Surf. En dat is vanmorgen om negen uur al van start gegaan. En dat is, speelt zich allemaal af bij de watersportvereniging Zandvoort... aan de boulevard Paulusloot 1 Zuid. Het je zin in lachen? Dat kan. Vanavond Zandvoort lacht. Open Mic Comedy Night. En dan hebben we het over het Amsterdam Beach Hotel... en het restaurantgedeelte F Vloed. Aan het Badhuisplein 2 tot en met 4. Want vanavond om 8 uur breekt daar de Zandvoortse lach los. Duik vanavond mee in een fascinerende wereld van stand-up com comedy... met uh, aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. Een microfoon, grappen in een razendsnel tempo en het publiek. Met alle, alleen deze ingrediënten bezorgen ongeveer acht comedians... en één microfoon u een geweldige avond. Dat begint vanavond om 8 uur. De entree is 6 euro en het duurt tot vanavond 11 uur. Dus lachen geblazen in Amsterdam Beach Hotel vanavond vanaf 8 uur tot 11 uur. En dinsdagmiddag alle 50-plussers roep ik bij deze op. Om... Ja, jij bent er ook, hè? <laughs> ja, ik ga er ook, heen. Ik ga, die wil ik niet missen. Cinema Nostalgie. Het is weer uh, tijd voor een uh, goede uh, klassieker. Op uh, dinsdag 5 januari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... met de film uit 1966 The Good, The Bad en The Ugly. Wie van 50-plus kent die film niet? Uit 1966 met niemand minder dan Clint Eastwood en Lee van Cleef. 1 uur gaat uh, de film uh, beginnen... En uh, dan uh, bent u van harte welkom. De prijs per persoon is afhankelijk wel of niet met de Welbus 6 à 7 euro. Een heerlijke klassieker dinsdagmiddag vanaf 1 uur... in het Circus Sandvoort Gasthuisplein nummertje 5. The good, the bad en the ugly. Goed, dan gaan we weer naar het circuitpark Zandvoort. Want op 9 januari is het weer zover, de nieuwjaarsrace 2016. Het zijn voor het nieuwe racejaar wordt traditioneel... bij de syntax nieuwjaarsrace gegeven. Niet alleen naast de baan wordt er het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk. Ook op de baan is er voldoende spektakel waar de vonken weer van afvliegen. En dat allemaal op 9 januari het Circuitpark Zandvoort de nieuwjaarsrace. Meer informatie over deze race en over alle andere activiteiten van het Circuitpark Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cpz.nl. Www en ook Happy New Year in het Wapen van Zandvoort... op 10 januari vanaf 5 uur tot 7 uur. Want dan is het Happy New Year met Papa Luigi en Amici. Wie kent ze niet in Zandvoort? Papa Luigi en Amici trainen op in het Wapen van Zandvoort... op deze 10 januari 2016 van 5 uur tot 7 uur... in het Wapen van Zandvoort aan het gaslijstplein nummertje 10. Meer informatie over dit evenement... en over alle andere evenementen van het Wapen van Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op hun website. En zoals uitgebreid gememoreerd op 10 januari vanaf half 3 is het weer tijd voor het traditionele nieuwjaarsconcert... wat gratis toegankelijk is in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht 45. En ook de thuisblijvers kunnen rustig hun lokale zender ZFM aanzetten... want wij zenden deze nieuwjaars, dit nieuwjaarsconcert met medewerking... van het Zandvoorts Mannenkoor, het Zandvoorts Vrouwenkoor... de Beachpop Zingers Muziekschool New Wave, Nadia, Leen en Timothy Todé en onder muzikale begeleiding van Theo Wijnen... en de presentatie in de handen van Irene de Jager. U kunt het allemaal op uw radio, lokale radio uh, meebeleven... mocht u er niet naartoe kunnen. Dat op 10 januari, de aanvang is half drie... Aan Kerk, Grote Krocht 45, het traditionele nieuwjaarsconcert. Blijven we op 10 januari, dan is vanaf vier uur... is het tijd voor Motown en Disco Hits... en dan hebben we het over Café Anders aan de Halterstraat 28. Motown en Disco Hits... De beste motown en disco hits live met DJ Erik. Dat allemaal op 10 januari vanaf 4 uur bij Café Anders Haltestraat 28. Motown en Disco Hits. Ook op 10 januari vanaf half 3 bent u van harte welkom bij Jazz in Zandvoort. U. Wie kent het niet? Gebouwde Krocht, Grote Krocht 41, vanaf half 3 op 10 januari. Met als gasten Simone Proormes. Meer informatie over dit concert Jazz in Zandvoort kunt u nalezen over www, op www.jazzinzandvoort.nl www en last but not least, ter informatie, op 13 januari om half acht s'avonds... is het weer uh, vuurweer, ja, vee, ja, brand op het strand. Brand op het strand, dat rijmt ook nog. Mm -hmm. De kerstboomverbranding. Komt allen tezamen om de kerstbomen die van tevoren zijn verzameld te verbranden. Dit gebeurt uiteraard onder veilig toezicht van de brandweer... op 13 januari vanaf half acht s'avonds op het strand. Dankjewel Albert Jan. Dat was weer de evenementagenda. Wil je de evenementen op je gemak hier nalezen... Dat kan heel eenvoudig via de ZFM-app. Download hem nu als je hem nog niet hebt. Zoek even onder ZFM Zandvoort en heb hem op je telefoon. inmiddels uh, vele vragen binnen, oh, Albertje. Hoe heet dat nummer wat jullie juist draaiden van uh, Daniel Loos? Ja. Leuk hè? Mooi nummer. Zijn he? nieuwe single heet Baats bij Muziek. Dus je kan hem gaan downloaden. Lekker genieten van de muziek. Moet dan een beetje dialect kunnen. Ja, dat is waar. Anders verstijden je er helemaal niks van. schiet dan niet op. Hier zijn de poppies.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 En ook de gouden oude muziek vergeet we zeker niet voor je te draaien bij CFM. Zandvoort op zondag, dan luister je naar Goedemiddag, Zandvoort. En hou de radio aan, joh, de poppies uh, langskomen. Inmiddels uh, heel wat uh, verkeer heen en weer ja, uh, op de, de muziek. Trek. Ja, er komen van allerlei appjes binnen. Appjes, appjes, appjes. Appjes met, app met verzoekjes. Mm -hmm. Dus uh, nee, kijk maar even. Uh, goed, wat had ik u beloofd, uh, luisteraars en kijkers? Ik zou u de data even doorgeven van de, de geplande muziekfestivals in Zandvoort in 2016. Want dat is natuurlijk wel handig om te weten, want dan kan je je vakantie daar omheen plannen. Hè? Ja. De, tijdens je muziekfestivals dan is dat altijd groot feest hier in Zandvoort. Uh, allereerst, pen en papier bij de hand? Jazeker. Op 4 juni beginnen de muziekfestivals met Dancing in the Streets. Door het hele dorp heen. 4 juni Dancing in the Streets. Op 2 juli, gevolgd door het muziekfestival tijdens de Italia Arzandvoort, podium op het Raadhuisplein. 2 juli, muziekfestival tijdens Italia Races op het circuit... podium op het Raadhuisplein. Gaan we naar 16 juli, dan is het tijd voor Tropicana door het hele dorp. 16 juli, Tropicana door het hele dorp. Gaan we door naar augustus, dan op 6 augustus is het weer tijd... voor Jazz Behind the Beach, en dat is een podium op het Raadhuisplein. 6 augustus, Jazz Behind the Beach, podium Raadhuisplein. Gaan we naar 13 augustus, dan is het tijd voor Amsterdamse Avond... door het hele dorp heen. 13 augustus, Amsterdamse Avond, door het hele dorp heen. Gaan we naar september, 3 september... tijdens de Historische Grand Prix op Zandvoort... de, natuurlijk de eerste Historische Grand Prix-optocht... en daarna natuurlijk een podium op het Raadhuisplein met veel muziek. 3 september tijdens de Historische Grand Prix-weekend in Zandvoort... Is het, natuurlijk, is het weer tijd voor deze drie, op 3 september voor het podium, muziek op het Raadhuisplein. En last but not least, 24 september, Oktoberfest zou je bijna zeggen... maar ja. het is dus in september, 24 september, bierfeest... en dat wordt allemaal op, ook gehouden op het podium op het Raadhuisplein. Dus nog even een vogelvlucht, 4 juni Dancing in the Streets... 2 juli Muziekfestival tijdens Italia, Zandvoort... 16 juli Tropicana, 6 augustus Jazz Behind the Beach... 13 augustus Amsterdamse Avond door het dorp... 3 september Historic Grand Prix op het podium van de, het Raadhuisplein. En last but not least, 24 september het Bierfest op het podium in het Raadhuisplein. De muziekfestivals Zandvoort 2016. Dat wordt weer gezellig, Albert Jan. En Zandvoort bruist gewoon, hè. Ook weer dit jaar heel veel muziekfestivals. We het juist van collega Vos. Ja, daar gaat hij aankomen. Speciaal even voor alle collega's van CFM. Hier is Bob Marley en One One Love. Bye. Dankjewel Willem voor deze geweldige keuze. joden. One Love, de single van Bob Marley en de Wailers. Nou, nog een paar platen zo vlak voor het nieuws en weer van 4 uur. En ik heb er even zin in, hè? een echte gouden ouwe uit de jaren 80. Disco op z'n allerbest van Linda Lewis. Stijds gedigitaliseerd op mijn manier. <lacht> nou, het is redelijk gelukt. De Linda Lewis en class uit de jaren tachtig. Ja, wat een stijl, hè. Hadden de twee darters uh, gisteren. De halve finale, daar hebben we het dan over. Ja, Darton. Ja, ja, ja, ja, ja, we hadden het gehoopt, hè. Maar goed, uh, uh, één ding weet ik wel zeker. Het wordt het, heel druk in Williams-fonaal. Ja, maar het viel een beetje tegen. Het, het WK-darts, luisteraars uh, nadat zijn uh, einde... De schot Gary Anderson verdedigt vanavond zijn wereldtitel in de finale met de Engelsman Adrian Lewis. Dus er wordt een clash tussen Schotland en Engeland. Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen, zoals de dartliefhebbers ongetwijfeld weten, werden in de halve finale uitgeschakeld. En de winnaar krijgt een cheque van maar liefst 414.000 euro's. Die finale wordt vanavond gespeeld en begint om 8 uur. En uh, u kunt het allemaal volgen vanaf 7 uur live op RTL 7. Oké, okay, nou, ga je kijken? Nee. Nu? <lacht> Ik verdommers. <lacht> Doe niet. Begin er niet meer aan. Tot zover uur 2 alweer van Zandvoort op zondag. Leuk dat je luistert en houd de radio aan ook voor het derde en laatste uur van dit programma. Met onder meer het gedicht van de dag zo rond en nabij kwart voor vijf. En het dier van de week zo rond halve vijf. En heel veel lekkere muziek ook in de derde en laatste uur van dit programma. Dus gewoon de radio aanhouden op ZFM Zandvoort. Je eigen lokale omroep met de radio, tv en internet. De laatste plaats voor het nieuws en weer van 4 uur gaat er alweer aankomen. Hier is de single van Dexis, Midnight Runners en coming Eileen.